8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Opticiens doen vanaf vandaag weer oogmetingen. Winkels als Pearl, iWish en Hans Anders hebben schermen geplaatst tussen personeel en de klant. Apparatuur en stoelen worden na gebruik ontsmet. En het personeel draagt mondkapjes, handschoenen en een beschermingsbril. Burgemeester Halsema van Amsterdam hoopt dat politieagenten dit najaar weer vaker kunnen worden ingezet voor andere dingen dan de handhaving van de coronamaatregelen. Dat zei ze in het televisieprogramma Op1. Ook hoopt Halsema snel weer meer bewegingsvrijheid voor Amsterdammers te kunnen creëren. Ze ziet mogelijkheden om bijvoorbeeld Artis of het Rijksmuseum op bepaalde tijdstippen voor kinderen en ouderen te openen. Nederlanders die vanaf 11 mei naar Frankrijk willen hoeven niet eerst in quarantaine. In het weekend ontstond verwarring over de maatregel. Bij de presentatie van het wetsvoorstel zei de minister van Volksgezondheid dat alle buitenlanders in quarantaine zouden moeten. Nu zegt de Franse regering dat EU-burgers en mensen uit de Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk er niet onder vallen. Later deze week wordt bekend hoe lang de quarantaine in Frankrijk gaat duren voor mensen uit andere landen. Italië versoepelt vandaag de strenge quarantainemaatregelen. Na twee maanden krijgen mensen meer gelegenheid om naar buiten te gaan. In restaurants mogen klanten nog niet binnenzitten, maar ze mogen wel wat bestellen. En verder gaan parken in Italië vandaag weer open. Heroïneverslaafden stappen noodgedwongen over op metadon, zeggen hulpverleners zoals het Trimbos Instituut tegen NRC. Door de coronacrisis valt de aanvoer van heroïne stil en gebruikers kunnen moeilijker aan geld komen. Vooral in Amsterdam en Zuid-Limburg melden nieuwe verslaafden zich bij de metadonverstrekking.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 zin in zfm, ZFM. ZFM. ZFM. Wish upon a star if that might help my heart FM Zandvoort, Zandvoort. <tie> This could turn out to be love we're making I've been looking for you You've been looking for me Let's get together And do what comes naturally There's a time to be wild There's a time to be free Let's get together And do what comes naturally bang.